Nieuws van 11 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen in Irak zijn doelen van islamitische staat gebombardeerd, waarbij mogelijk leiders van IS zijn geraakt. Amerikaanse autoriteiten bevestigen dat ze in het noorden van het land bij Mosul een konvooi van IS hebben bestookt. Meerdere Arabische nieuwszenders melden ook een luchtaanval op een huis bij Al-Qaim in de buurt van de grens met Syrië. Mogelijk was daar ook de leider van islamitische staat aanwezig, Abu Bakir al-Baghdadi. Nederland gaat het leger van Oekraïne helpen om de koude winter door te komen. Dat zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken na overleg met zijn Oekraïnse collega Klimkin. Nederland trekt 400.000 euro uit voor de hulp. Er worden onder meer generatoren en winterkleding naar Oekraïne gestuurd. Koenders benadrukt dat het niet gaat om wapens. Het Franse leger zegt dat het in het noorden van Mali 24 moslim-extremisten heeft gedood. Daarbij zou ook een Franse soldaat zijn omgekomen. Twee rebellen werden gevangen genomen. Bij de operatie in de regio Kidal is volgens het leger materiaal in beslag genomen om bomvesten te maken. De Afrikaanse voetbalbond moet op zoek naar een ander gastland voor de Afrika-cup. Het toernooi zou worden gespeeld in Marokko, maar dat land wil dat het toernooi wordt uitgesteld tot 2016. Reden is de ebola-uitbraak in West-Afrika. Marokko vroeg een paar weken geleden al om uitstel. De Afrikaanse voetbalfederatie weigerde daarop in te gaan en gaf Marokko tot vandaag om te beslissen. Marokko blijft dus tegen. In de eredivisie heeft AZ zijn eerste competitiezege onder trainer van den Brom binnen. AZ versloeg NAC Breda met 1-0. Eerder vanavond speelde SC Herenveen met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. PEC Zwolle won thuis met 2-0 van FC Groningen. En ADO Den Haag versloeg Willem II met 2 met 3-2. Het weer steeds meer bewolking en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen bewolkt en af en toe zon. Later kans op lichte regen bij zo'n 12 graden. Dit was het en.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 DJ, this is DJ Charles. La veras bella Stefan Zumbo Miss Monica Moss Nada y vuela. Oh, Dat kom